8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Patiënten moeten beter besef krijgen van zorgkosten, vindt de VVD. Eenheidsregering Griekenland lijkt ver weg. En PvdA wil dat luie raadsleden vergoeding inleveren.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 De Arabische Liga geeft Syrië twee weken de tijd om het vredesakkoord dat eergisteren werd gesloten in te voeren. Het akkoord voorziet onder meer in een eind aan het geweld tegen antiregeringsbetogers. Desondanks houden tientallen doden zijn gevallen in de stad Homs. Voor vandaag worden er na het vrijdaggebed opnieuw massale protesten verwacht.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 Als tegenprestatie voor de financiële steun... moet TEPCO de komende jaren gaan reorganiseren. Gemeenteraadsleden die nauwelijks raadsvergaderingen bijwonen... moeten hun vergoeding inleveren, dat vindt de PvdA. Volgens de partij kan er nu nauwelijks worden opgetreden... tegen de zogenoemde spookraadsleden. En daarom komt de partij met een initiatief wetsvoorstel. De PvdA noemt het onaanvaardbaar dat raadsleden die niets doen... toch zo'n 1000 tot 1500 euro per maand opstrijken.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 Een foutje op de website van de HEMA heeft geleid tot een stormloop op de bosvruchtenklafoutie. De taart werd op de site aangeboden voor 0 euro, terwijl die eigenlijk 4 euro kost. De HEMA weet nog niet hoeveel bestellingen er zijn geplaatst en beraadt zich nog op een oplossing. De taartjes gratis leveren kan flink in de papieren lopen, zegt het bedrijf.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 Dan is weer nog bewolkt en af en toe wat regen of lichte motregen. Vanmiddag droog en van het zuiden uit zonnige periode. Middagtemperatuur tussen 15 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Morgen veel bewolking, op wat regen. Het wordt dan met 15 graden wel wat frisser. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 25 kilometer file. Zelfs voor de vrijdagochtend is het niet al te druk. Uh, wat vertraag ik nog bij Amsterdam op de A7 en A8? Hoornzaandam, knopend Zaandam, 8 kilometer. En op de A8, knopend Koenplein, 3 kilometer. Stond een vrachtwagen met pech op de A325, die is weer weg. Wel nog file, van Nijmegen naar knopend Velpenbroek. Tussen Els en Hussen, 4 kilometer. Wat ik fijn vind aan Regiobank? Nou, het persoonlijke en vertrouwde. Mijn financieel adviseur kent mij, en ik ken hem, wel zo prettig. En ik krijg ook nog eens een hele aantrekkelijke rente op mijn spaarrekening.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 Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, bij de HEMA was de klafoutie gisteren even gratis. Foutje? Bedankt. Griekenland is er helemaal niks meer gratis. Het land zal nog meer moeten bezuinigen en hervormen. Op de G20 praten ze erover. En ik spreek erover met econoom Paul de Grauwe. Maar nou, eerst moeten ze het in Athene-politiek nog eens worden. Voor de Griekse premier Papandreou is het er vandaag erop of eronder. Een vertrouwensstemming in het parlement moet beslissen of die kan aanblijven of niet. En hier zei Papandreou dat hij niet hecht aan het plus. Zo dadelijk kon ik vanuit Athene met het laatste nieuws. Maar niet alleen daar, nee, de hele wereld praat over Griekenland. De aankondiging en vervolgens intrekking van het referendum... leidt overal tot discussie en stevige kritieken. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal, dans l'actualité ce soir. Peut-être une issue à la crise politique en Grèce. Le premier ministre Georges Papandreou. De developments in Athens have overshadowed a meeting of the G20 in Cannes, where leading industrialized nations are discussing the eurozone debt crisis. In Cannes hat der G20-Gipfel begonnen. Zwei Tage lang wollen dort die Vertreter der wichtigsten Industrienationen über die Weltwirtschaft beraten. Im Mittelpunkt steht die Krise in Griechenland. Angeblich sollen bei dem Treffen die Kosten einer Staatspleite Griechenlands berechnet werden. Het hoge woord is eruit. Voor het eerst wordt openlijk gesproken over een eurozone zonder Griekenland. In de marge van de G20-top in Cannes hebben de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy aan de Griekse premier Papandreou laten verstaan dat de redding van de euro de absolute prioriteit is. Zolang de Grieken niet alle opgelegde besparingsmaatregelen aanvaarden, krijgen ze alvast geen noodleningen meer. Nossa sorpresa dalla banca centrale europea. Draghi annuncia un taglio dei tassi di interesse. Volano le borse europee. Piazza Fari chiude a più 3,20. En doen ze mooi, de Italiane Griekse kwestie beheerst het nieuws. Tijd om snel naar Athene te gaan, naar correspondent Conny Keese. Connie de vertrouwingsstemming is vandaag. Hoe staat Papandreou er op het ogenblik voor? Nou, doordat dat plan uh, voor het referendum van Papandreou van tafel is... heeft hij wel de steun van een aantal parlementsleden teruggewonnen. En ministers ook, want die stemmen ook in het parlement. Maar er zijn er nog steeds een paar die zeggen dat Papandreou zelf... Opzij moet stappen en dat er moet begonnen worden met de onderhandelingen over de regering van nationale eenheid. Nou, Papandreou heeft uh, maar uh, twee parlementsleden te verliezen en hij heeft geen meerderheid meer. Nee, dus een, uh, dat wordt krap voor hem vanmiddag bij die vertrouwenstemming. Hij zegt zelf, we hoorden hem dat net zeggen, althans jij hoorde dat beter als wij, <laughs> dat hij niet aan het plus hecht. Meet hij dat ook werkelijk? Ja, dat denk ik wel. Uh, maar het is natuurlijk ook wel een beetje onder druk gebeurd. Want uh, zoals ik al net zei, er zijn parlementsleden... die eigenlijk ook geen, uh, niet echt vertrouwen hebben in zijn positie meer. Maar uh, daardoor is hij natuurlijk ook wel gedwongen om gisteren te zeggen... Uh, ik sluit uh, niets uit. Uh, geen enkele kwestie is niet bespreekbaar uh, bij die onderhandelingen En ook mijn positie niet. Alles moet bespreken worden en ook zelfs verkiezingen niet. Dus ja, hij zegt zelf, uh, ik stel uh, persoonlijk... Persoonlijke belangen, niet bovenlandsbelangen. Nee, en hij wil graag dat er een regering van nationale eenheid komt. Is die kans er ook nog steeds? Het is, heel, het is heel moeilijk. Kijk, dit zijn twee partijen, de conservatieven en de socialisten, die al heel lang tegenover elkaar staan. Um, er is eigenlijk uh, nooit uh, politieke samenwerking geweest. Uh, de, andere, de laatste anderhalf jaar uh, is dat zeker. Uh, zijn ze nog sterker tegenover elkaar blijven staan? En uh, de oppositieleider Samaraas die heeft uh, nooit uh, de plannen, de bezuinigingsplannen uh, van. Uh, van de regering gesteund. Hm. Dus daar ligt het probleem. Uh, ze moeten nu echt aan de tafel gaan zitten... en politiek met elkaar gaan samenwerken. Ja, en bij die, die nieuwe democraten, de oppositie dus... komt daar ook niet het besef dat ze het toch uiteindelijk... samen zullen moeten doen. Jawel, die is er ook wel en daarom uh, zijn gisteren ook al, uh, en dat is wel voor het eerst geweest, zijn er al besprekingen geweest, informeel, tussen parlementsleden van Nieuwe Democratie, de conservatieven en van de PASOK. Uh, dus er zit wel iets van beweging in, maar er is nog een lange weg te gaan. En Wat hoor jij in de straten van Athene? Wat vinden de Grieken van, van al deze commotie, politiek, internationaal en natuurlijk ook nationaal? Ja, ik denk dat heel veel Grieken dit alles met uh, ja, verbazing, bitterheid, woede ook aanzien. Uh, dit zijn natuurlijk de twee grote partijen die uh, ook veroorzaakt hebben... de situatie veroorzaakt hebben waarin Griekenland is beland. En ja, ik denk dat, uh, dat de Grieken uh, graag verandering willen en hervormingen. Uh, en ze willen ook wel samenwerking uh, tussen de partijen zien. Maar niet uh, tot elke prijs. Het uh, laatste anderhalf jaar... Uh, zijn ze natuurlijk ook heel erg boos over al die zware bezuinigingen. Um, maar ja, uh, ze staan natuurlijk aan de zijlijn. Connie Keeser vanuit Athene gaat erover doorpraten met Paul de Gouwen, econoom aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Meneer de Gouwen, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben trouwens vanaf volgend jaar verbonden aan de gerenommeerde School of London Economics School of Economics in Londen. En u zit ook nog in de economische adviesgroep van EU-voorzitter Barroso. En dan schrijft u ook nog voor bijvoorbeeld de Financial Times. Dus u weet van Wante, meneer de Grauwe. Hoe heeft u nou de afgelopen dagen beleefd? Heeft u het wel eens zo spannend meegemaakt? Ja, dat is inderdaad uh, ongelooflijk uh, met uh, allerlei... Een uh, verandering dus het is zoals naar het theater gaan en uh, zoals ze zeggen in het Frans, goede theater voortdurend. En uh, ja, dat is ongelooflijk. Uh, is dit echt een Grieks drama? Ja, maar een Grieks drama, zoals u weet, eindigt altijd slecht. Hè? Ja. Um, dus, uh, dat hoeft ik, hier niet. Voor bevreesd, ja, voor Griekenland zie ik echt geen onmiddellijke uitweg. Ik denk dat wat er ook uh, mogen gebeuren op het politieke vlak, het land uh, bankroet is en op een zeker moment uh, wel uh, dat zal moeten herkennen. Ja. En dan is de vraag, wat zullen de implicaties daarvan zijn? En hoe schat u dan die implicaties in? Want met bankroet betekent dat dat afscheid van de euro? Niet noodzakelijk, maar dat is natuurlijk nu een, een scenario geworden... waar we rekening moeten mee houden. Hè. Dus de mogelijkheid bestaat inderdaad dat op het moment dat het bankroet... Er wordt uitgesproken dat, uh, de, dat Griekenland ook uit de euro stapt. Maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Ja. Het kan ook uh, in een situatie waarbij Griekenland in de eurozone blijft. Maar een bankroet, dat betekent bijna wel automatisch dat veel mensen geld gaan verliezen. Wat zal de rest van Europa daar dan voor, van, voor een gevolgen van ondervinden? Ja, maar een groot deel van het verlies is al geleden. Hè? Dus um, op dit moment is het zo dat uh, zo'n Griekse obligatie op 10 jaar voor minder dan 50% wordt verhandeld in ja. de markt. Dus het verlies is er al. Dus uh, de vraag is hoe ver zal het verlies nog verder is het gaan. Um, dus een, een bankgoed in de limiet betekent dat niks wordt terugbetaald. Dat kan ook uh, 20% zijn of zo'n dingen. Ja. Um, maar dus uh, ik denk dat het banksysteem binnen de eurozone daaraan kan. Uiteindelijk mogen we niet vergeten dat Griekenland een erg klein land is. Hè? Dus het binnenlands product van Griekenland vertegenwoordigt ongeveer 2% van de eurozone. Dus dat, dat blijft een klein land. En het, het verwonderlijke is toch dat zo'n klein land zo'n grote effecten kan hebben op de eurozone. En dat wijst er in feite op dat de eurozone zelf als constructie niet deugt. En over die eurozone gespro gesproken, moeten ze daar dan eerst nog beseffen dat Griekenland eigenlijk failliet aan het gaan is? Moeten ze dat willen erkennen? Ja, we hebben het al voor een deel erkend. Dus vorige week, toen uh, het akkoord is gesloten door de Europese top... om een, een herkut, dus een vermindering van de schuld van 50% te doen... op uh, de schuld die bij de banken zit... Ja. Um, hebben we al in zekere zin, een een, een erkend. De vraag is, uh, moeten we niet verder gaan? En, en, en uh, wat de implicaties daarvan zijn? Zoals ik zei, um, de, de banken in het noorden van Europa kunnen dat aan. Het grote probleem... ...zal zijn, kunnen we beletten dat uh, zo'n bankroet ...verdere um, effecten heeft op, op de andere landen. Dus ja. bijvoorbeeld Portugal, Italië nu vooral. Hè. Ik wou zeggen, dat is de volgende domino-steen natuurlijk, Italië. Dat is, ja, dat is het cruciale natuurlijk. Als Italië uh, in de richting gaat van Griekenland... Ja, ...dan is de hele eurozone veroordeeld. En het gaat toch om een land dat veel, veel groter is dan Griekenland... Hm. En, uh, dus dat moeten we in elk geval stoppen. Dus die overcijpelingseffecten moeten we stoppen. En dat kunnen we stoppen in feite. Mijn stelling is dat alleen de Europese Centrale Bank dat kan doen. Die instelling heeft alle middelen om dat te doen. Creëert het geld. Dus er is met andere woorden geen limiet op de hoeveelheid geld, liquiditeiten, die die instelling kan creëren. Dus echt een keer een, bezoek, een grote bezoek uit een kist halen. Ja, precies. Dat moet onmiddellijk gebeuren. Daar mag niet mee gewacht worden. En het drama vandaag is dat de ECB dat niet wil doen... of dat maar gedeeltelijk doet door te zeggen... kijk, we gaan wel kopen, maar we doen dat met grote tegenzin... en we gaan er zo snel mogelijk uit. Met het gevolg dat de ECB eigenlijk een signaal geeft aan de markt... kijk, die obligaties van Italië, daar hebben wij niet veel vertrouwen in... Hm. En binnenkort trekken we eruit. Dus dat betekent dat die prijzen in de toekomst zullen dalen. Ja, dus u zegt, de dus wat, wat ECB moet daar vol voor gaan. We moeten zeggen, wij kopen ze ten alle tijden op en uh, we hechten de waarde aan. Precies. Dus als, als je ten te oorlog gaat, een generaal die ten oorlog gaat... kan toch niet zeggen, let op, we gaan niet te veel schieten... en we gaan zo snel mogelijk terug naar huis. Nee. Dus als je beslist ten oorlog te gaan, moet je al je middelen gebruiken. En, en ook hier de ECB die aankondigt kijk, wij gaan obligaties kopen... maar we gaan zo snel mogelijk stoppen. Dat is een signaal geven dat tot gevolg heeft dat dat, dat niet kan werken. Meneer Goud, tot slot nog even over de G20. Hebben ze het van, voornamelijk over Griekenland. Maar zegt u, ze zouden het eigenlijk over Italië moeten hebben? Ja, over, over Italië en over de werking van de eurozone. Hè. Dat is het cruciale punt. We, we hebben geen mechanismen die het ons mogelijk maken... zo'n schokken die ontstaan in bepaalde landen op te vangen... En, en telkens als er een schok is, dat was tot nu toe um, vooral Griekenland... maar dan wordt nu Italië, um, daar vertelt het systeem. En dus aan dat systeem moet uh, iets gedaan worden. Meneer de Gouwen, hartelijk dank voor uw commentaar. Graag gedaan. Goedemorgen. <totstuk> Dadelijk de internetstormloop op de gratis staart van de HEMA. Eerst bij de ANWB, de verkeersinformatie van Jolanda van der Velden. De meeste vertraging zit zo'n beetje rondom Amsterdam. Uh, lang is daar de A9, ook maar Amstelveen bij Knoopend Raasdorp vijf kilometer. En doordat er een poosje een vrachtwagen stilstond op de A325... Nijmegen richting Knopend Velverbroek, daar tussen Els en Hussen nog 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ja, u heeft het ongetwijfeld gehoord. Er ontstond gisteravond een ware run op de bosvruchten Clavoutie bij de HEMA. Deze taart was in de aanbieding van 4 euro voor niks via Twitter lieten honderden mensen weten één of meerdere taarten te hebben besteld. Jullie op het veld van de Hema. Goedemorgen. Goedemorgen. Was het een truc of nee. was het een fout? Het was een fout. Een fout. Ja. Dus een fout op de website? Ja. En... Iemand uh, ja, iemand heeft waarschijnlijk gewoon uh, of waarschijnlijk iemand heeft een verkeerde bedrag ingevuld. Ja. En dus moet u ze nu voor 0 euro verkopen, gratis weggeven dus? Nou, we gaan eerst zo uh, bekijken om hoeveel taartsen het gaat en om hoeveel bestellers uh, het gaat. En dan gaan we dat bekijken wat, uh, wat we zouden kunnen doen. Ja, want als het, als het dan als het beperkt wordt, weet u, weet u het al ongeveer, hoeveel er besteld zijn? Nee, nee, ik heb daar op dit moment geen zicht op. Nee, da daar hangt het dus vanaf wat u ermee doet. Stel nou dat het beperkt is, gaat u ze dan inderdaad gratis geven? Nou ja, ik, uh, ik wil niet op de zaken vooruit lopen, dus we gaan het eerst maar eens bekijken. Ik, bedoel, ik heb natuurlijk ook Twitter uh, zitten volgen gisteravond. En uh, ik heb daar uh, aantallen voorbij zien komen. Als die daadwerkelijk besteld zijn, dan uh, <laughs> gaat, u gaat het toch om een behoorlijk aantal, zal ik maar zeggen: honderden of duizenden? Ja, uh, miljoenen. <laughs> miljoenen? Ja. Miljoenen klafoutie. Is die lekker eigenlijk? Ik heb geen idee. U weet het ik niet? Heb geen idee. Nee, nee, nee. Nee, die... hij, is ook pas, hij is ook pas vanaf september te koop, maar blijkbaar uh, spreekt hij erg aan. Ja, zeker voor dat, voor dat bedrag natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, het is overigens een, een Franse taart, een beetje dikke pannenkoek... met oorspronkelijk kersen, maar het kan dus ook met bosvruchten. Overgoten met een beslag van eieren, melk, bloem en gesmolten boter... lauw geserveerd met een beetje poedersuiker. Klinkt, nou, het klinkt, klinkt goed. wel goed. Ja. Klinkt goed, zeker. Zeg, was die website niet aan te passen? Dat hebben we gedaan inmiddels, ja. Ja, ja. maar niet wat laat? Nou ja, wat is laat? Ik denk dat daar, uh, wat zal het zijn, anderhalf, twee uur tussen gezeten heeft. Ja. Maar het zit er dus in dat die mensen die taart niet gaan krijgen. Maar kunt u daar eigenlijk uh, onderuit? Nou, dat is ook iets wat we zo gaan bespreken. Dat moet u nog juridisch uitzoeken. Ja, ja ik weet niet. Uh, hè, ik weet op dit moment niet precies hoe dat, uh, hoe dat zit. Uh, dus dat gaan we, zo, uh, gaan we zo bespreken. Nou, mevrouw Op het Veld, dus sterkte ermee. Dank u wel. Wat heeft u bij de koffie vanochtend? Ik denk taak. <laughs> Eet smakelijk. <laughs> Oké. Okay, en bedankt voor uw uitleg. Bedankt. Goedemorgen. Dag. Aan de koningin Beatrix die in het Engels haar onderdanen toespreekt. Dat is minder vreemd dan het lijkt. En het gebeurde gisteravond in Philipsburg, hoofdstad van Sint Maarten. Want de koningin is nog steeds, samen met prins Willem Alexander en prinses Maxima in het Caraïbisch deel van het Koninkrijk, zoals de antillen sinds oktober vorig jaar heten. Eerder was ze in Aruba, Bonaire en Curaçao, waar Nederlands de voertaal is, maar inmiddels is ze op Sint Maarten, waar voornamelijk Engels wordt gesproken. De voet van Sint Maarten nu presentaties de Caribbean-news, wanneer het gaat en waar het gaat. En ze gaan nu op de red carpet. Majestie Queen Beatrix in het centrum, geflankt door de gouverneur en de prime minister. De aankomst van de koningin op radio Sint Maarten in het Engels. Want er wordt hier nauwelijks meer Nederlands gesproken. Heel anders dan op de drie andere eilanden, Aruba, Curaçao en. Bonaire, maar hier op niet alleen Sint Maarten, maar straks ook Sint Eustatius en Saba is Engels de taal die gebruikt wordt. Cruise ship. Oh, no, thank you. Alright, see you. Taxichauffeur op straat, Gewoon de Willemienestraat heet het dan wel weer, bij het courthouse. Vraagt even of ik naar het schip moet. Het cruiseschip, want daar staat Sint Maarten onbekend. En dat is dan ook een geliefde stop voor toeristen. En daar tref ik ook heel haar. Hij is van Today, ja, een management. lokale krant. Ja, managing van Today. Nee. Voor de rest veel Engels hier? Nou, hier is Engels is, is hier de, de, de praktische voertaal. Ja. Hoewel je bijvoorbeeld op de, de rechtbank waar we hier nu voor staan, ja. alle. alle Heet wel house, hè? Ja, Courthouse, ja. Ja, ja. Alle uitspraken zijn in, die worden gedaan en ook in, in de geschreven zin het, in het Nederlands. Toch wel? Ja. Ook sinds wel. oktober vorig jaar? Ja, ja, ja, ja, dat is niet veranderd. Nee. Alle wetgeving is ook in het Nederlands. Nee. De mensen spreken bijna geen Nederlands meer, nee. verstaan het wel soms? Nou, ik... ze verstaan het wel, er zijn je nog van staan te kijken van, van de mensen die je tegenkomt en die dan zo opeens in het Nederlands tegen je beginnen en ja. denk van, hé, hey, spreek jij ook Nederlands? Ja. Dat, uh, maar goed, het, uh, ik woon hier nu wat vijf, zes jaar, uh, ik schrijf in het Engels, ik spreek thuis Engels, ik lees alleen maar Engelse ja. boeken, het Nederlands is een beetje, wat mij betreft, een beetje achter de horizon uh, verdwenen ja. en ik voel me heel, heel goed thuis met, met, met de Engelse ervaring. Ja. niemand zegt, oké? Okay? Ja, Kijk, okay. ja, met die camera. Dat <laughs> ja, is goed zo, oké? Okay? bedankt. Mag je even een foto voor me nemen alsjeblieft? Jou? Voor, mij, ja. voor jou. Voor mij ja. Voor mij mijn kind en zijn geschiedenis. ik hoop dat ze scherp zijn. U zegt voor mij voor. U zegt voor mij en mijn kind, eh, Van. Hoe oud is ze? Eén jaar en drie maanden. En moet zij weten dat ze van Nederland is? Ja, ze moet weten dat de koning was hier wanneer ze klein was. Want dat is een, een gedeelte van geschiedenis. We zijn van hier. Juist, ja, ja, zijn... oké. Okay. Maar het is toch heel erg Engels hier. Sorry. Het is toch ja, precies dat bedoel ik. Het is hier toch heel erg Engels. Ja. Yeah. Oh, everybody watching me now? Oh my God. Sint Maarten nog steeds een eiland in het Koninkrijk der Nederlanden, maar een eiland ook waar de voertaal Engels is. Het Nederlands nog sporadisch wordt gesproken. En dat blijkt me al te goed s'avonds, tijdens het grote feest op het centrale plein van Philipsburg. Waar de koningin een toespraak houdt, niet in het Nederlands, maar dus in het Engels. Your prime minister has already said it. We believe you really showed us the best of St. Martin, and we are very grateful for all the talents, the amusing and wonderful, inspiring songs and dance you've given us tonight, and all the wonderful we we've had today visiting so many different, totally different and uh, aspects of St. Martin. It's wonderful to be back here, and we are very, very grateful for this superb evening. Thank you so much.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 Capgemini. People matter. Results count. Een radioloog verwisselt röntgenfoto's met fatale gevolgen. In de vlek. De prachtige nieuwe vertelling van literairsprijswinnaar Willem Jan Otte. De vlek. Nu in de boekhandel. Als uw werknemers ochtends uitgeblust op kantoor komen, is de kans dat ze s'avonds vol energie weer naar huis gaan niet groot. 365 stimuleert bevlogenheid en bevordert zo de productiviteit. Kijk vandaag nog op 365.nl wat we voor u kunnen doen. 365. Elke dag is belangrijk. Radio 1. Het NOS-journaal. Griekse eenheidsregering lijkt van de baan. En VVD wil patiënten bewuster maken van zorgkosten. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De plannen voor een Griekse eenheidsregering lijken van de baan. De oppositie ziet liever nieuwe verkiezingen. Maar volgens premier Papandreou leidt dat tot het bankroet van zijn land. Alleen een eenheidsregering kan de rust brengen... die nodig is om zware hervormingen door te voeren, zegt Papandreou. Volgens correspondent Connie Kessen is een eenheidsregering... dan nog altijd niet onmogelijk.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 Op de G20-top in Cannes is de situatie in Griekenland... een van de belangrijkste gespreksonderwerpen. Er wordt getwijfeld over de rol die Frankrijk en Duitsland hebben gespeeld... zegt correspondent Ron Linker.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 De VVD wil dat patiënten beseffen wat een behandeling in het ziekenhuis kost. En daarom moeten ze vooraf te horen krijgen wat de kosten zullen zijn. De partij ziet de stijging van de zorgkosten als het grootste financiële probleem van Nederland. En die stijging kan worden beperkt als er meer bewustzijn is, denkt de VVD-Kamerlid Mulder. We moeten wat doen en dat begint met bewustzijn. Dus inzicht in de kosten, inzicht in de ziekenhuisrekening. Zodat mensen weten als ze naar het ziekenhuis gaan voor bijvoorbeeld een bevalling of een gebroken been... dat ze een rekening krijgen dat ze ook weten van... Hey,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 Gemeenteraadsleden die nauwelijks raadsvergaderingen bijwonen... moeten hun vergoeding inleveren, dat vindt de PvdA. Volgens die partij kan er nu nauwelijks worden opgetreden... tegen de zogenoemde spookraadsleden. En daarom komt de partij met een initiatiefwetsvoorstel. De PvdA noemt het onaanvaardbaar dat raadsleden die niets doen... toch zo'n 1000 tot 1500 euro per maand opstrijken.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 En de HEMA weet nog niet wat ze gaan doen nadat gisteravond op de website per ongeluk gratis taart werd aangeboden. De bosvruchten Clafoutie kost eigenlijk 4 euro, maar door een fout stond hij op de site voor nul. Of de HEMA de taart ook daadwerkelijk gratis gaat weggeven, is niet zeker, zegt een woordvoerder. Ik wil niet dat de zaken vooruitlopen, dus we gaan het eerst maar eens bekijken. Ik, bedoel, ik heb natuurlijk ook Twitter zitten volgen gisteravond. En uh, ik heb daar een aantallen voorbij zien komen. Als die daadwerkelijk besteld zijn, dan uh, gaat het toch om een behoorlijk aantal, zal ik maar zeggen. Sommige mensen bestelden voor de grap een miljoen van die taarten. En hoeveel er nou in totaal echt zijn besteld is niet bekend. De HEMA bestaat vandaag 85 jaar. Het bedrijf zegt dat het gratis aanbieden van taarten op internet daar helemaal niks mee te maken heeft. En dat was het nieuwsoverzicht.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 ANWB-verkeersinformatie. Zelfs voor de vrijdagochtend is deze spits niet al te druk met 33 kilometer. Wat vertraging bij Amsterdam. De langste file staat daar op de A9 ook richting Amstelveen. Bij de Alfred Haarlem zuid 4 kilometer. En op de a 28 Zwolle richting Utrecht. Langzaam rijden tussen knopen en de het Maan, 7 kilometer. Op de A59 zonzeel richting Den Bosch.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 Met vanavond de mediastorm rond Mauro en een blik in de keuken van de buitenlandverslaggever. De Waan van de Dag, voor dan elke vrijdag live om 10 voor 9 bij de Vara op Nederland 2. Wilt u een efficiënte pensioenregeling voor uw onderneming? Kijk dan op robeco.nl/smartpension. Zeven minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl of via Twitter. We heten daar NOS Radio 1. Ambtenaren die weigeren homo's te trouwen... zullen voorlopig nog niet worden verplicht om dat wel te doen. De PVV leek vorige week mee te gaan in het tegengaan van weigerambtenaren. En met de steun van die partij was er een meerderheid in de Tweede Kamer... voor verbod op weigerambtenaren. Maar de PVV gaat nu zelf schrijven aan een initiatief wetsvoorstel. Daarmee gaat het lang duren en wordt de kwestie op de lange baan geschoven. GroenLinks betreurt dat. GroenLinks Kamerlid Ineke van Gent, goedemorgen. Goedemorgen. En waarom vindt u dat een slechte zaak? Nou, even ter correctie. Kijk, Wij pleiten er niet voor dat ambtenaren iets gaan doen wat ze niet willen doen... Uh, in verband met hun geweten, nee. maar dat deze ambtenaren andere taken krijgen, hè, voor de helderheid. Ja, ik moet u zeggen, het lijkt een beetje een gebed zonder ente te worden... de hele kwestie rond de ambtenaren. Dat gebed lijkt ingezet door de SGP. Ja, ik heb in de tijd mijn motie aangehouden op verzoek van de VVD... dus ik ga er wel van uit uh, dat ze mij blijven steunen. U heeft dus een motie klaar liggen? Ik heb een motie klaar liggen. Die had ik voor de zomer al uh, gemaakt en ingediend. De VVD, mevrouw Hennis, heeft mij toen gevraagd om de motie aan te houden en te wachten op het kabinetsbesluit. Nou, dat besluit zal waarschijnlijk volgende week worden genomen. Maar we weten nu al dat dat een besluit is... Uh, ja, die erop neerkomt om alles te zo laten zoals het is. Ja, en zegt u dan, de PVV die gaat nu zelf schrijven zo, aan zo'n initiatief wetsvoorstel. dat is helemaal niet nodig? Nee, dat is helemaal niet nodig. En uh, ik heb inmiddels ook begrepen dat er gewoon politiek overleg geweest is... Uh, tussen de ja, verschillende partijen in het uh, kabinet. En ik neem aan, ook met de SGP, omdat... Ja, dit allemaal wel een beetje gevoelig uh, ligt bij de christelijke partijen. Ja, en die zijn noodzakelijk, of de SGP is noodzakelijk... met de ene zetel in de Eerste Kamer. Ja, maar we hebben hier natuurlijk ook te maken met geloofwaardigheid. Ik zeg u, in 2008 heeft de commissie gelijke behandeling al een uitspraak gedaan dat het gewoon afgelopen moet zijn... met die weigerambtenaren. En dat er gewoon sprake is van discriminatie. En dat die ambtenaren van de burgerlijke stand... die geen homohuwelijk willen sluiten of geregistreerd partnerschap... dat die gewoon wat anders moeten gaan doen. Die mensen worden niet ontslagen. Je hoeft ook geen ambtenaar te worden van de burgerlijke stand... maar die krijgen gewoon andere taken. En ik moet u zeggen, ja, uh, nu wordt op verzoek van de SGP, ik kan niet anders concluderen, ja, wordt er een soort ingewikkelde constructie bedacht. Want een initiatief wetsvoorstel, ja, dat duurt een jaar tot anderhalf jaar voordat dat, en het kan nog langer, want dat kun je eindeloos traineren, uh, voordat er überhaupt besluitvorming over plaatsvindt. Dus de grote woorden van de PVV, ja, die stellen eigenlijk niks voor van een paar weken geleden. Ja, en ik moet u zeggen, als de VVD hierin meegaat... dan ben ik echt diep teleurgesteld. Ja, zet hun geloofwaardigheid ook onder druk. Want ze hebben meerdere keren ook in de pers gezegd... dat ze gewoon een eind willen maken aan het fenomeen weigerambtenaar. Ja, en zij moeten dan een draai maken van 180 graden... Hm. Ja, waar je duizelig van wordt, zou ik nu ja. willen zeggen. Ja. ja, u kunt ze er ook aan hun woorden houden en die motie ja. gewoon indienen. Dat ga ik ook uh, zeker doen. Ik wacht natuurlijk wel het kabinetsbesluit uit, af. Het valt wel op ja, dat het vrij lang duurt, want ze zouden voor één november een besluit nemen, dat wordt keer op keer uitgesteld. Waarschijnlijk omdat er gewoon coalitieoverleg... inclusief de SGP voor nodig is. Waarschijnlijk zal volgende week vrijdag het kabinet hier wel een besluit uh, overnemen. Ja, en daarna, als mij dat besluit niet bevalt... of gewoon niet is wat is afgesproken... En dat dan zit zal er wel ik... in. Dat zit er dik in, <laughs> ja. kan ik u zeggen dan zal ik mijn motie in stemming brengen. En dan zullen we ook uh, zien uh, hoe het zit... met de geloofwaardigheid van de VVD en de PVV. Nee. Maar goed, uiteindelijk um, zal het er wel komen dan. Maar u vindt allemaal, al, met al dat het dan... als we dit traject moeten afwachten, veel te lang duurt? Nou, ik vind het meer een politieke truc... Uh, die wordt uh, gekozen om de rust in de coalitie te bewaren. En met name ook uh, de rust uh, met de SGP te bewaren. Ja, en dan denk ik, zeg dat dan gewoon eerlijk. Maar speel niet dit soort uh, onaanvolgbare politieke spelletjes. Want u weet net zo goed als ik, dat een initiatiefwet gewoon heel lang duurt. Mijn motie ligt er, op verzoek van de VVD aangehouden. Ja, dan vind ik dat je gewoon home of moet geven. Ja, ik denk dat we kunnen zeggen dat wij uw motie af gaan wachten. Zeker. Mevrouw van Gent, hartelijk dank voor uw uitleg. Ja. Goedemorgen. Historicus Jan de Roos probeert vandaag via de rechter toegang te krijgen... tot de archieven over oorlogsmisdadiger Klaas-Karel Faber. Faber is de meest gezochte oorlogsmisdadiger... op de lijst van het Simon Wiesenthal-Center. Hij woont in Duitsland. Meneer de Roos, goedemorgen. Goedemorgen. U wilt de archieven zien omdat u een boek wilt schrijven over Faber? Ja, dat klopt. Ja. Faber is een uh, Haarlemmer van oorsprong. En heeft uh, een deel van zijn wandaden ook uh, in, in een omgeving van Haarlem verricht. En weten we nog niet alles van hem? Nee, lang niet. <coughs> uh, er liggen wel heel veel stukken, maar die zijn helaas uh, onbereikbaar voor uh, onderzoekers. En trouwens ook voor nabestaande... Waar liggen die dan? Die liggen uh, voor een groot deel uh, bij het Nationaal Archief in Den Haag. Uh, en uh, die zijn eigenlijk verzegeld. Uh, daar mag je niet in kijken totdat hij is overleden. En uh, voor een ander deel liggen ze bij het ministerie van Justitie. En uh, daarin weigert de minister dus inzage te geven. Ja, heeft u enig idee waarom hij dat weigert? Ja, hij voert uh, diverse argumenten aan. Het, uh, arg onder andere het argument van de privacy van de heer Faber. Die zou worden geschaad als uh, de stukken over hem zouden kunnen worden ingezien. Ja, dat lijkt mij puur uh, onzin eigenlijk. Uh, het gaat er natuurlijk niet om... Uh, wat uh, het bankrekening te goed of het seksleven van de heer Faber is. Maar gewoon omdat hij uh, tijdens de oorlogsjaren uh, heeft misdaan. Hmm. En die verzegelde uh, archieven in het Nationaal Archief, waarom zijn die eigenlijk verzegeld? Ja, het, uh, ze hebben het hanteren daar gewoon een regel dat uh, iemand... Uh, het, het gaat hier om eigenlijk gerechtelijke archieven uh, in hoofdzaak. En men hanteert de regel dat uh, iemand moet zijn overleden om vervolgens inzage te kunnen uh, krijgen in uh, dat archief. Dat geldt voor iedereen van, van wie een archief daar ligt? Ja. Oké, okay, ja, dan is het natuurlijk. Maar waarom zou u dan een uitzondering moeten krijgen? Nou, ik vind dat uh, uh, uh, in dit geval gaat het... Het gaat natuurlijk om iemand uh, wiens uh, misdaden in hoofdlijn natuurlijk wel bekend zijn. Hij is uh, ervoor veroordeeld, hij heeft zich aan... Ter dood en uh, vervolgens is dat uh, omgezet in levenslang. Hij is vervolgens uit de gevangenis ontsnapt in Breda in 1952. Um, ik vind eigenlijk, deze zaak die loopt nu al 60 jaar en die zorgt voortdurend voor enorme commotie in Nederland. Um, de de slachtofferkant die wordt daarbij totaal uit het oog verloren. Uh, en er wordt steeds gefocust op ja, maar hij leeft nog. En ik vind dat langzamerhand eigenlijk een, uh, een bedenkelijk argument als je dat uh, wilt aanvoeren. Dus ik vind, uh, kom maar op met die uh, archiefstukken en laat ons alsjeblieft weten wat er precies met die man allemaal in de hand is geweest. En vooral ook wat de Nederlandse regering eraan heeft gedaan... om deze man alsnog zijn straf te laten ondergaan. Dat wilt u graag weten. Daar zijn nog wat hiaten in het verhaal. Ja, er zijn zeker hiaten in het verhaal. We weten dat er wel een touwtrek is geweest natuurlijk... heel lange tijd tussen Nederland en Duitsland. En tot op dit moment schijnen er nog steeds contacten over te zijn. En wij mogen niet weten wat dat inhoudt. En dat vind ik echt baarlijke onzin. Als Nederlands staatsburger moeten wij worden geïnformeerd... over hoe de Nederlandse regering dat aanpakt. En uh, nou ja, opstelten. De minister van Justitie die wil daar gewoon geen in geven. Maakt daarmee zijn beleid oncontroleerbaar en dat vind ik onaanvaardbaar. Wet openbaarheid bestuur heeft u al geprobeerd. Hè? Dat had geen effect. Gaat de minister niet op in? Hoe denkt u dat de rechter daar nog invloed kan hebben? Nou, die kan daar alle invloed op hebben, want die gaat natuurlijk de deugdelijkheid van de argumenten van de uh, minister gaat die toetsen. En dat uh, gebeurt dus vanochtend uh, voor de rechtbank in Haarlem. Ja. En uh, ik heb van mijn kant uh, een, een, een uitvoerig uh, betoog daar dat de argumenten van de minister ondeugdelijk zijn. En de vraag aan de rechter natuurlijk om, uh, om daar korte metten mee te maken en hem ertoe te dwingen om die documenten openbaar te maken. Ja. De, uh, stel de rechter uh, oordeelt in uw nadeel, komt dat boeken dan toch? Want u weet ja, natuurlijk maar, al wel heel wel veel. Het zal daardoor natuurlijk worden vertraagd. Want het is wel heel essentieel natuurlijk om over de gegevens te beschikken. En ik wil het ook graag heel zorgvuldig doen. Daarom die strijd om die archieven. Ja, u wilt dat erbij hebben, dat wat de Nederlandse regering heeft gedaan in de zaak Faber. Ja, dat vind ik van essentieel belang. En het is echt nodig dat we daar gewoon, uh, dat we gewoon vrijelijk over die gegevens uh, kunnen beschikken. Ik zie echt werkelijk geen enkele reden om dat achter te houden. Historicus Jan de Roos, hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, graag gedaan. Dank u wel. SP reageert zo op het plan van de VVD... om de zorgkosten duidelijker te maken voor patiënten. Eerste verkeersinformatie. Bij de ANWB Jolanda van der Velden met een zeer rustige ochtendspits. Dat kan je wel stellen, Marcel. Alleen bij Amsterdam voelt het iets anders. Daar staan wat meer files. En de langste file staat daar op de A9 ook maar richting Amstelveen. Dus Bevenwijk en knopende Raasdorp, 7 kilometer. Verder wat opvalt op de A59, zonzeel richting Os. Daar is wat vertraging. In de middenberm staat een graansilo... Die is van een vrachtwagen gevallen, wordt later vanavond uh, na de spits opgeruimd. Dat geeft wat vertraging tussen Maden en Knoopend Hooipolder, drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Griekse salade, koude koffie, heel veel thee en broodjes op tafel. De tafel bij Frappe ole in Rotterdam. De bistro waar Joris van der Kerkhof, is. Joris en je hebt een paar nieuwe gasten aan tafel. Ja, die enthousiast aan het praten zijn uh, met elkaar. We hadden de, de eigenaar van, de, van het, uh, het tavern, van de bistro, uh, en zijn schoonmoeder, uh, Theodor Kloefas is daarbij gekomen. Hij is uh, student hier in, in Delft. En Marcus Haverland, uh, docent hier op de universiteit. Uh, de discussie van het afgelopen half uur vond ik bijzonder om te volgen. Die zullen we nu in korte samenvatting uh, proberen uh, te over te brengen... aan uh, al die mensen die aan het, uh, aan het, aan het luisteren zijn. Uh, als het over verkiezingen gaat, zegt u als, als bestuurskundige... die verkiezingen niet doen. Nu op dit moment. Nou, ik kijk vanuit de, belangstelling de belangen van de verschillende politieke partijen. En op dit moment zie je dat de PASOK heel slecht in de peilingen staat. PASOK heeft nog maar 22 van de stemmen, is bijna gehalveerd. De partij van Papandreou, ja. De partij van de grote oppositiepartij New Democrats, staan op 33 we moeten misschien weten dat in het uh, Griekse kiesstelsel... die partij die de meeste stemmen wint, 40 zetels extra krijgt. <lacht> en het kan zijn dat um, de Nieuw-Democraten hopen... dat ze toch de grootste partij worden en um, alleen regering uh, zouden kunnen stellen. Aan de andere kant hebben ze ook anders niet veel keuze. Dus als ze niet winnen, zal er waarschijnlijk toch een coalitie-regering moeten komen. Daar, daar heeft men in Griekenland niet zoveel zin in. Griekenland is een vrij um, polariseerd land... Dus uh, man hoopt eigenlijk toch alleen te kunnen regeren. Maar dat zal waarschijnlijk uh, deze keer niet gaan lukken. Nee. Nou zegt u, uh, student, jong, uh, dat uh, al alle, alle uw collega's, jonge collega's daar in Griekenland zeggen van... ik wil bijna een middelvinger opsteken, uh, maar dat ze dat doen tegen de politiek. Uh, ik heb helemaal geen zin meer in jullie politici en we gaan niet stemmen, ondanks dat er een stemplicht is. Ja, ik denk dat het wel een beetje het geval is. Um, als ik vanuit mijn perspectief spreek, dan zie ik dat een hoop jongeren wel echt gefrustreerd zijn. en de, het niet meer inzien van hoe het verder moet. Um, er is geen eenheid. En er is veel, men beseft niet dat er veel meer dingen zijn die ons verbinden... dan ons uit elkaar trekken. En en dat komt dan ook door de politiek, doordat ja. die zo gepolariseerd is? Ja, onder andere. Het is een beetje het hele systeem in Griekenland. is een beetje zo in elkaar. Je kan het vanuit beneden kijken tot helemaal bovenaan... aan de, aan de elite van, van het land. Ze zijn altijd heel erg verdeeld geweest. En hetzelfde geldt ook voor, voor het volk zelf. Uh, zelf had ik gisteren een discussie met een vriend van mij. Nou, en dan gaat het al heel hoog op gelijk. Alleen maar omdat je het hebt over politiek... En dan heb ik zoiets van, ja, maar laten we, laten we het samen hebben over ons land. Hoe, hoe kunnen we hieruit komen? En inderdaad, ik, ik ben het helemaal met meneer Eens... van, er is echt geen tijd nu voor verkiezingen. Dat, dat, dat gaat dan alleen maar extra geld kosten, alleen maar extra tijd kosten. En we komen er niet verder mee. Want wat wordt er daarin gebeurd? Gewoon hergroepering en heel her, her... Hoe noem ik het zeggen? Her, Hervorming, inderdaad, van, want Mandreu gaat daar en hij gaat daar... En, Iedereen krijgt gewoon een andere zetel. Ja. Okay. Ik moet even vertellen, want ik was zo onder de indruk van wat u aan het doen was. Ik was niet alleen aan het luisteren, maar ook aan het kijken naar uw handen... die alle kanten opgaan. Op het moment dat u het over Papandreou hebt, gaat u ook wijzen met uw vinger. Het is wel heel Grieks, hè? Ja. Nee, inderdaad, We zijn een, uh, Ik denk als je helemaal naar het zuiden kijkt, uh, heel expressief. Iedereen spreekt ook met zijn handen en laat ook zien. Trekt de aandacht. Hoe uh... staat u dan met uw Duitse achtergrond ja. tegenover in alle rust? Een beetje kijkend, een beetje uh, bestuderend hoe het allemaal werkt. Maar zijn analyse, uh, uh, ja, daar bent u het volledig mee eens. Ja, ik begrijp dat er bij het Griekse volk echt een hunkering is naar politieke leiderschap. Ik denk dat dus het is interessant is om even te kijken naar de oppositiepartij. De oppositiepartij is een centrumrechtse partij. En nu moet de centrumlinkse partij moet allemaal bezuinigingen doorvoeren. Eigenlijk een centrumrechtse programma. En de centrumrechtse Partij doet voor groot deels of haar neusbloed. Dus er zijn tegen heel veel hervormingen. En ik kan daarom goed begrijpen dat um, ja, die Grieken eigenlijk willen... dat de problemen echt opgelost worden. En dat ook de um, nieuwe democraten echt accepteren dat ze iets moeten doen... wat nu gelukkig blijkbaar wel het geval is. Uw schoonzoon heeft dit restaurant hier. U bent zelf de helft van het jaar in Griekenland. Uh, op het platteland met name. Er wordt veel gediscussieerd, zei u eerder. Maar is ook helder dat het vijf voor twaalf is, of misschien wel vijf over twaalf in Griekenland? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat vrij veel mensen heel erg in de war zijn... en niet goed weten waar ze aan toe zijn. De goede informatie van de politiek wordt eigenlijk niet goed weergegeven. Daar gaan we straks naar negen over doorpraten. Die koffie, die koude koffie, daar is nu de helft van uit... Die is heel sterk, geloof ik. Uh, die is misschien straks wel op, maar dan gaan we het er ook over hebben. En de rest van het ontbijt hier. En mijn stem is er dan misschien ook nog wel, Marcel. <laughs> Doe maar voorzichtig aan, je moet nog even. Ja. Dan heb je ook weekend. Joris van der Kerkhoff heeft ook een zware kost bij het Griekse opbijt. U hem straks nog wel weer. VVD wil dat patiënten voor enkele, elke behandeling in het ziekenhuis te horen krijgen wat de kosten zijn. hoorde u net in het Radio 1 Journaal. Volgens de partij is de stijging van de uitgaven in de zorg... het grootste financiële probleem van Nederland. draagvlak voor ingrijpen wordt volgens de VVD groter... als iedereen weet wat het kost in de zorg. Jens Leijten van de SP, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de plannen van de VVD? Uh, ik denk dat het goed is als we weten wat iets kost. Maar uh, de patiënten schuld geven van de stijging van de zorgkosten... dat vind ik een, uh, ja, een beetje een absurde uh, voorstelling van zaken. Maar dat zijn meneer Mulder niet van de VVD... Het nou, gaat niet de patiënt de schuld. Die, die, die redenering ligt er natuurlijk wel achter. Van, uh, gaat, gaat u zich maar eens even bedenken wat u de, overheid, of wat u de samenleving kost? Terwijl mensen natuurlijk altijd zorgpremie betalen, ook als ze gezond zijn. In de wetenschap van, dan kan ik rekenen op goede zorg als het nodig is... En ik denk dat we als het gaat over de betaalbaarheid van de zorg een heel ander probleem hebben. En dat is dat uh, mensen met een gewoon inkomen of gewoon gezinnen steeds moeilijker hun premie kunnen betalen. Ja. Nou ja, daar daar moeten we wat aan doen. Ja, daarom zei meneer Mulder, omdat mensen steeds meer premie moeten betalen en dat er maar steeds bezuinigd wordt in de zorg, wil die het besef daarvoor vergroten, het besef kweken dat het inderdaad duur is de zorg. Vindt u dat dan niet een goede inzet? Ja, maar de zorg is natuurlijk wel gewoon een grondrecht voor iedereen. Als je zorg nodig hebt, heb je zorg nodig. Het is Niet iets dat je denkt, oh, ik ga vandaag eens even fijn een ongeluk krijgen of ziek worden. Dat is natuurlijk een rare voorstelling van zaken. Maar het is ook niet oneindig natuurlijk, de zorg die je kunt krijgen. Nou, wij kunnen als samenleving natuurlijk wel besluiten. Wij vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot zorg. En dat gaan we regelen. Kijk, er zit ontzettend veel bureaucratie in de zorg. Er worden hoge salarissen uh, verdiend. De VVD wil graag dat uh, ziekenhuizen winst gaan uitkeren aan aandeelhouders. Dus, hè, dus dat je aan de zorg en aan de patiënt... en de ziekte van de patiënt gaat verdienen uh, voor, voor aandeelhouders. Dat zou ik nou juist niet invoeren daarvan. zeg ik Dan gaan de kosten juist van, van uh, stijgen. En... en ik vind het eigenlijk een pervers idee dat je de mensen die ziek zijn, de schuld geeft van de stijging. Als de kosten stijgen, moeten we dat met z'n allen opbrengen. En wij zeggen altijd: doe dat nou via inkomensafhankelijke premies. Zodat de mensen die meer verdienen ook meer bijdragen. En mensen die een normaal inkomen hebben ook normaal kunnen rondkomen. Maar de VVD, die schaft bijvoorbeeld juist de compensatie voor lage inkomens, ja. de zorgtoeslag, voor drie kwart af. Maar... Dus zij leggen de, de rekening bij de patiënten naar de lage inkomens. Ja, en dat vind ik eigenlijk een heel slecht plan. Goed, mevrouw Leijten, het is duidelijk. Hartelijk dank. Graag gedaan. Voor uitleg, Genske Leijten van de SP. En het is vijf voor negen, hoogste tijd voor de wekelijkse column van Jeroen Wielaert. Erfgoed. Ik kan er geen genoeg van krijgen. We hebben veel moois in Nederland. De Amsterdamse grachtengordel, de Waddenzee, de molens van Kinderdijk, het Rietveld Schreuderhuis. Ze staan in het onlangs verschenen boek van Marjolein van Rotterdam, werelderfgoed van Nederland. Ik ben nog geen Palestijn tegengekomen die er tegen heeft geprotesteerd. Andersom keerde Nederland zich begin deze week wel tegen de opname van Palestina op de UNESCO-lijst. Het was nieuws dat werd bedolven onder het tumult om Mauro, de ontmaskerde hoogleraar, de Grieken en het bericht van het heengaan van Rijk de Gooier. De Tempelberg, de Gouden Koepel van de Rots, de Al-Aqsa Moskee in Jeruzalem... De graftomben van de aartsvaderen in Hebron en de geboortekerk van Jezus in Bethlehem. Die zouden ook passen in een prachtig erfgoedboek. Eigenlijk verbaas ik me erover dat genoemde heiligheden niet al lang op de werelderfgoedlijst staan, net als het Wouda-gemaal in Lemmer. Maar dat gemaal ligt niet in door Israël bezet gebied en dat is de kern van het probleem. Nederland is met grote tegenstemmers als Amerika en Duitsland bang voor de verhoudingen met Israël... omdat de Palestijnen met officiële UNESCO-erkenning meer aanspraak zouden kunnen maken op de grond waar genoemde gebouwen op staan. In Gaza ligt het anders. De havenstad heeft een Palestijnse geschiedenis die teruggaat tot 12 eeuwen voor Christus, maar het erfgoed ligt onder de grond. Zelf heb ik er alleen lelijke, moderne flats gezien tijdens een gevechtpauze in het conflict... waarin alles wat er mooi aan was naar de Filistijnen is gebombardeerd. De Amsterdamse grachten zijn de thuishaven geworden van Rijk de Gooyer, Joch van onder de Utrechtse dom vandaan, ook bekend als Baters. Goeiedag. In Amsterdam heeft hij nooit de linkse intellectueel uitgehangen... maar hij verkeerde graag in literaire kring. Rijk was de Archie Bunker van Nederland, dol op provocaties. In oude oude-wetse topvorm zou hij als oud-gereformeerde... het CDA hebben verketterd in zaken Mauro... gevoetet hebben op de Grieken... en zich vrolijk gemaakt hebben over de malle fratsen... van die hoogleraar psychologie. Stapel gek. Thuis heb ik Krentenbollen, Kogels en Klatergoud. De fel-realistische levensroman over zijn eerste vier decennia. Een heerlijk boekje naast de latere natte gemeente van Koostak. Tak. Het behoort tot het heerlijke erfgoed van zijn humor. Goeiedag. Kijk de gooien. Nog even tot slot aan de kolom van Jeroen Wilaert. Na negen uur hoort u toch nog wat meer over die gratis Hema-taart. En ik spreek met burgemeester Van der Laan over zijn plannen met de Koning in de Dag. Dat dancefeest van Radio 538 gaat verdwijnen als het aan hem ligt. Horen wat hij daarvoor een uitleg bij heeft.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 NCOI, de grootste opleider van werk werkend Nederland, weet dus geen ander de theorie aan de praktijk te koppelen. Hoe hoog leg jij de lat? De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door Continental. Dit is Radio 1.